Het weer in het noordoosten zon, in het zuidwesten is er meer bewolking. De temperatuur gaat vandaag behoorlijk oplopen. In het noorden en oosten van het land wordt het mogelijk 29 graden. In het midden en zuiden liggen de maxima rond de 26 graden. In de avond volgen dan opnieuw buien, met name in het noordoosten. Ook zondag kan nog een bui vallen door dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM.